Spoedige start. Dit is door Megens met het NOS Journaal. In Brussel zijn het Europarlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten... het eens over een nieuwe privacywet. Het gaat om een voorlopig akkoord. Met de nieuwe wet kunnen bedrijven bij het overtreden van de privacyregels... een boete krijgen van maximaal 4% van de jaaromzet. Ook moeten ze datalekken waarbij privégegevens op straat komen te liggen... binnen 72 uur melden. Daarnaast moeten de Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken... En grote internetbedrijven, bedrijven die veel gegevens verwerken en overheden... moeten iemand aanstellen die zich met privacy bezighoudt. Premier Rutte moet met bewijs komen als hij denkt dat het TV-deal misschien toch een goede deal was... zegt voorzitter Oosting van de commissie die de overeenkomst met crimineel Kees Ha heeft onderzocht. Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer zei Oosting geen aanwijzingen te hebben... dat er meer zit achter de schikking dan de commissie heeft achterhaald. Het kabinet moet zich vandaag in de Kamer verantwoorden voor de TV-deal. Netbeheerder Tennet zet oud-militairen in om koperdieven te pakken... die het hebben gemunt op hoogspanningsmasten. Oud-mariniers en commando's surveilleren s'nachts in camouflagekleding... bij masten die vaak het doelwit zijn. Vooral in Limburg was het de afgelopen weken raak. In zes weken tijd waren er acht diefstallen... en is in totaal bijna drie kilometer koperdraad gestolen. Shorttrekker Shinky Knecht is sportman van het jaar geworden op het NOC-NSF Sportgala in Amsterdam. De Friese schaatser werd dit jaar Europees en wereldkampioen. Daphne Schippers is sportvrouw van het jaar. Dat atlete won op het WK in Peking goud op de 200 meter en zilver op de 100. Een sportploeg van het jaar is het beachvolleybalduo nummer door Varenhorst. Dat zilver won op het WK en brons op het EK. Het weer op steeds meer plaatsen. Regen, ook morgenochtend nog regen. Later op de dag wordt het af en toe droog. 11 tot 14 graden overdag. Pas morgenavond wordt het vanuit het westen echt droger. Dit was het NOS Journal. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM Met men. nu de nacht.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 King says to us